Ik zou ook inshallah in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Ik ben begonnen door te <laughs> zeggen dat een goed gedrag een belangrijke rol speelt binnen de islam. En iemand die beschikt over een goed gedrag, zoiets is in het voordeel van zichzelf. Want hij zal daarmee een gelukkig leven tegemoet gaan. Maar... Het is ook in het voordeel van zijn naasten en ook in het voordeel van de mensen die in zijn samenleving aanwezig zijn. Want hij zal ook een positieve invloed op die mensen hebben, uitoefenen. En het zal ook voordelig voor hem zijn. Het zal ook voordelen met zich meebrengen voor hem met betrekking tot het hiernamaals. Hij zal namelijk een goed leven en beter leven tegemoet gaan in het hiernamaals vanwege zijn goed gedrag. En alleen om het belang van een goed gedrag te benadrukken, verwijs ik naar één overlevering van de profeet, waarin hij zegt dat de beste onder jullie degene zijn die beschikken over het beste gedrag. De beste onder jullie zijn degene die beschikken over het beste gedrag. En als we het hebben over het beste gedrag, één van de aspecten of één van de onderdelen van dit gedrag is dat men... ...tawadur in zich heeft, oftewel bescheidenheid. Dat men beschikt over de eigenschap genaamd bescheidenheid, genaamd nederigheid. Dat is iets wat wij missen, missen bij onze eigen mensen. Als je kijkt naar de omgang van onze eigen moslims met elkaar, dan kun je niets terugzien van tawadur, van bescheidenheid. En ieder die denkt dat hij boven de rest staat, en ieder kijkt neer op de rest... Iedereen wil niks met de anderen te maken hebben. En sommigen die behandelen de mensen alsof ze hun slaven zijn. Alsof ze hun bedienden zijn. En daarom lijkt het mij nodig om de aandacht te vestigen op deze grootste eigenschap. Het is werkelijk een grootste eigenschap beste mensen. Het is namelijk een zegening van Allah subhanahu wa ta'ala. Die hij alleen geeft aan degenen die hem dierbaar zijn. En die hij niet geeft aan degene die hij verafschuwt. Het tawaddo is een eigenschap van de ware gelovigen. Kijk maar naar het vers wat ik heb aangehaald tijdens de jumuah Ik zei toen ik sprak over de dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Van de meest barmhartige. Allah subhanahu wa ta'ala benoemt een van hun eigenschappen. Namelijk dat zij zich boven de aarde begeven in een toestand van nederigheid. In een toestand van bescheidenheid. Ze lopen boven de aarde nederig, bescheiden. Dat is een van hun eigenschappen beste mensen. En kijk maar naar de profeet sallallahu alayhi wasallam. Als je kijkt naar zijn omgang met zijn metgezellen, met alle mensen. Dan zie je daarin bescheidenheid terug. Hij was ontzettend bescheiden. Waarom? Omdat hij gehoor gaf aan de woorden van zijn heer. Zijn heer die zegt tegen hem, je moet je vleugel neerslaan. Of beter gezegd naar beneden brengen. Voor de gelovigen. Voor degene die jou volgen. En dan kun je natuurlijk afvragen. Wat betekent deze metafoor? Wat wordt er hiermee bedoeld? Een aantal geleerden die hebben gezegd. Aangezien iemand die hoogmoedig is. Altijd ervan uitgaat. Dat hij boven de rest aan het rondvliegen is. Alsof hij een vogel is. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala tegen zijn profeet. En natuurlijk. Tegen zijn om, maar ook gezegd, dat hij zijn vleugels ten neer moet slaan en die naar beneden moet brengen voor de gelovigen. Kijk naar deze prachtige metafoor. En weet één ding: denk niet dat wanneer jij je bescheiden opstelt, dat het iets afdoet van jouw mannelijkheid. Want zo denken een aantal mensen. Waarom zou ik mij bescheiden opstellen tegenover hem? Waarom moet ik excuses aan hem vragen? Waarom moet ik degene zijn die het goed maakt? Waarom? Dat is iets wat natuurlijk afdoet aan mijn mannelijkheid. De mensen zullen mij altijd als een vernederde zien. Dat is niet waar. Want de profeet leert ons juist. Dat wanneer jij je bescheiden opstelt. Wanneer jij je nederig opstelt. Dat juist Allah subhanahu wa ta'ala jou in gang doet stijgen. Beste mensen het is belangrijk om je nederig op te stellen. In navolging van onze profeet. Ik heb net te kennen gegeven dat mannelijkheid zit hem niet in kracht. En zit hem niet in hoe sterk je bent. En zit hem niet eigenlijk maar in het uitdelen van klappen, nee. Mannelijkheid zit hem juist in hetgene wat te vinden is in het hart. Mannelijkheid zit hem juist in hetgene wat aan daden en uitspraken voortkomt uit een persoon. Zit hem juist in de gedragingen, in de gedragscode die een persoon met zich meedraagt. Daaraan kun je mannelijkheid zien beste mensen. En kijk naar de profeet sallallahu alayhi wasallam. De beste die ooit op aarde heeft rondgelopen. En toch, ondanks het feit dat hij de beste is. En ondanks het feit dat Allah hem heeft verkozen om de laatste boodschap te verkondigen. Toch was hij ontzettend. Hij was het toppunt van bescheidenheid. Het toppunt van nederigheid. In zoverre dat als hij kleine kinderen tegenkwam. Dan stopte hij om die kleine kinderen even te groeten. Om met ze te praten. Hij was het ook die met zijn vrouwen plachte te dollen. Hij was het ook die glimlachte in het gezicht van zijn metgezellen. Hij was het ook die gewoon op de grond ging slapen. Hij was het ook die mooie woorden. Altijd sprak jegens iedereen. Hij was de man die het ook verachtte. Als iemand hem behemelde. Als iemand hem overdreven aanprees. Hij wilde dat niet. En hij zei zelfs in de overlevering. Overdrijf niet in het prijzen van mij. Zoals is gedaan door de christenen. Met de Isab noemariem. Doe dat niet. Ik ben slechts... Een dienaar van Allah en zijn boodschappen. Dus als je iets over mij wil zeggen, zeg dan de dienaar van Allah en zijn boodschappen. En weet één ding. Als we het hebben over bescheidenheid. De kern van bescheidenheid is dat jij de waarheid volgt wanneer het tot jou komt. Als de waarheid tot jou komt, dan moet je deze volgen beste mensen. Dat is eigenlijk de kern van tawabah, van bescheidenheid. Als jij te horen krijgt dat de profeet iets heeft gezegd. Dan dien je onmiddellijk te onderwerpen aan deze zaak. Als je hoort dat Allah subhanahu wa ta'ala iets heeft gezegd. dan dien je onmiddellijk te onderwerpen aan deze zaak, beste mensen. Want dat is bescheidenheid. En niet zoals een aantal mensen vandaag de dag doen. Zij verkiezen hun geneugde en hun verlangen. boven de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. En boven de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Over deze mensen kun je alles zeggen. Behalve dat ze bescheiden zijn, dat kan niet, dat bestaat niet. En onthoud één ding, als je vergeten bent en er treedt bij jou iets van hoogmoed op. Stel je voor, je voelt iets van hoogmoed in je opkomen, dat kan. Dan hoef je slechts te denken aan je oorsprong, waar kom je vandaan? In eerste instantie van aarde, Adam, zelf is van aarde gemaakt. En vervolgens kom jij voort uit wat? Uit water, zaadlozing, subhanallah. Die samenkomt met een eissel van een vrouw. En daaruit komt jij voort. En als jij kijkt bijvoorbeeld naar die zaadlozing. Als die kleren daarmee in aanraking komt. Het eerste wat je de mensen ziet doen. Is dat ze heel snel het afvegen. En daarom zegt de ben, prachtige woorden. Luister naar deze mooie woorden. Hij zei, hoezo? Hoezo dient de persoon zich niet bescheiden op te stellen? Terwijl hij degene is die voortkomt uit water. Wat door de mensen eigenlijk als verwerpelijk wordt beschouwd." Iedereen... Vindt het vies. En uiteindelijk. Zou hij. In een kadaver veranderen. En daarna zegt hij. En in de tussenperiode. Dus tussen het begin. En je einde. Je geboorte. En je dood. Loop je constant. Met ontlasting in je buik. Dus waarom. Je hoogmoedig opstellen. Hoezo. Zegt de Bnei Prachtige woorden. En. Onthoud één ding. Als het wereldse leven. Op jou afkomt. Dat kan gebeuren. Dat jij geld begint te verdienen. Een hoge functie gaat bekleden. Dat je iets begint voor te stellen. Dat de mensen beginnen op te kijken naar jou. Wees er niet blij mee, beste mensen. En onthoud altijd één ding. Ik heb een aantal woorden aangehaald. Wat tilke al-ayyamunudawiluha nas. En dat zijn de dagen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En wat is er aan de hand met de dagen? Die dagen, die wisselen wij eigenlijk af tussen de mensen. Met andere woorden, de omstandigheden van de mensen. Die wisselen wij af. De ene keer is hij aan de macht. En de andere keer is hij aan de macht. De ene keer is hij ziek. En de andere keer is hij ziek. En zodoende. Dus de dagen, die wisselen wij gewoon af. De omstandigheden, die wisselen ook af. Dus wees niet blij met datgene wat jou gegeven is. Het kan zijn dat jij vandaag degene bent die aan de macht is. Morgen diegene die jij hebt gekleineerd en vernederd is aan de macht. En dan. Het kan zijn dat jij vandaag ontzettend rijk bent. Maar morgen ben je alles kwijt in één keer. En dan. Het kan zijn dat jij vandaag overloopt van gezondheid. Je kan alles aan, de hele wereld. Maar morgen ben je vastgenageld aan je bed. Ziek. Je kan niks ondernemen. Wat dan? En daarom moet men nooit, maar dan ook nooit zich laten misleiden door dit wereldse leven, beste mensen. En weet één ding. Als je het hebt over grootheid, als je het hebt over achtenswaardigheid, als je het hebt over eer, het zit hem allemaal in nederigheid. Het zit hem allemaal in bescheidenheid. En daarom zijn Imam Shafi, en luister naar deze prachtige woorden van deze mensen. Hij zei, degene die de meeste eer bezit, is hij die niet inziet dat hem eer toekomt. En degene die het meeste heeft betekend voor de mensen, is degene die niet inziet dat hij iets heeft betekend voor de mensen. Dat zijn de woorden van Imam Shafi. En Ibn al-Mubarak rahmatullahi alaihi jullie weten wie Ibn mubarak is, een grote geleerde. Deze man zei: Als de persoon erachter zou komen wat zijn echte waarde is. dan zou hij ineens beseffen dat hij nog lager staat dan een hond, zegt hij. Nog lager staat dan een hond, subhanallah. En daarom zeg ik tegen ieder: Streven na om bescheidenheid te verwerven, te verkrijgen, beste mensen. En dat doe je door in eerste instantie, zoals ik zei aan het einde: je hart te reinigen van allerlei ziektes, ziektes van het hart. Sociologie, afgunst, hoogmoed en ga zo maar door. En als jij erin slaagt om je hart te reinigen, dan moet het niet al te moeilijk voor jou zijn om bescheidenheid in je hart te planten. Je zegt voor je